11 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Utrecht zijn boos omdat de gemeente bewoners in een enquête allerlei vragen stelt die ze helemaal niks aangaat, zeggen die oppositiepartijen. Meer online fraude omdat we steeds meer online gaan winkelen. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten.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 De Libië zat ruim 500 dagen in voorarrest... en werd twee keer veroordeeld voor de brand... maar vorig jaar sprak het gerechtshof in Den Haag hem alsnog vrij. Op de Tempelberg in Jeruzalem zijn opnieuw rellen geweest. Palestijnse jongeren gooiden stenen naar de Israëlische politie... toen die de poorten openden voor niet-moslims. Drie jongeren zijn gearresteerd. Er zijn de laatste tijd vaker opstootjes op de Tempelberg. Een heiligdom voor zowel joden als moslims. Joden mogen er niet vrijelijk bidden... maar de laatste tijd doen ze dat toch. Een van hen is de bekende politicus Mosje Feigling... vertelt correspondent Monique van Hoogstraten. Hij uh, gaat dan regelmatig de Tempelberg op, gaat daar bidden in vol ornaat. Dat is verboden. Joden mogen daar wel bidden, maar niet in vol ornaat. Um, hij heeft een verbod gekregen om daar te zijn... maar hij is niet de enige uh, die dat uh, doet. Dat soort ja, acties die toch wel als opruiend uh, worden gezien. In Oekraïne is de presentatie van een regering uitgesteld. De regering van Nationale Eenheid zou vandaag worden geïnstalleerd... maar dat lukt nog niet en wordt dag en nacht aangewerkt... zegt parlementsvoorzitter Turchinov, die ook waarnemend president is. Vermoedelijk zijn de partijen het niet eens over wie er in die regering moet zitten... en op welke post. De partij van oud-premier Timoshenko eist dat ook de demonstranten... van het onafhankelijkheidsplein vertegenwoordigd zijn. Tenkate heeft een belangrijke deal gesloten. Het bedrijf uit Nijverdal gaat materiaal leveren... voor de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo. Het gaat om een nieuw sportmodel, de Alfa Romeo 4C. En het chassis daarvan wordt gemaakt met koolstofvezels... waardoor de auto erg licht wordt. Daardoor kan de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Tenkate-directeur Frans Meurs is erg blij met het contract. Het is een doorbraak. We zijn een aantal jaren bezig met de automobielindustrie... En eh, ja, ook de introducties bij de automobielindustrie die, die nemen altijd wat tijd, een ontwikkelingstijd. En dat we dus in een serieauto bij een bedrijf als Alfa Romeo binnen zijn, eh, ja, dat is toch een, een belangrijk wapenfeit. Van de Alfa Romeo 4C moeten straks 3 à 4000 auto's per jaar van de band rollen. Alle medaillewinnaars van de Olympische Spelen worden vanmiddag gehuldigd in Den Haag. De sporters worden toegesproken in de Ridderzaal door onder andere premier Rutte en minister Schippers van Sport. En daarna gaan ze naar Paleis Noordeinde voor een bezoek aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het weer nog in de loop van de ochtend van het zuidwesten uit regen. Aan zee vrij veel wind en het wordt een graad of 11. Morgen nog een bui, verder geregeld zon en ongeveer 9 graden.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 KRO en CRV. De ochtend. Met Jurgen van der Berg. Je hoort zometeen deel 2 van de reportageserie De Lokale Waakhond. En daarvoor gaan we naar Gouda, waar acht jaar geleden twee kranten verdwenen. Die zijn gefuseerd en het is het AD geworden, allemaal. Ja, en daar kan natuurlijk niet altijd alles in. Want daar staat alles in, daar staat woerder soms in. Ja, straks meer daarover, dus in die reportageserie. Nu eerst die omstreden enquête in Utrecht met Staatje. Woedend zijn ze, de oppositiepartijen daar in Utrecht. Het college van BMW heeft daar een enquête rondgestuurd waarin allerlei politieke vragen worden gesteld. En dat valt bij CDA, VVD en ChristenUnie niet in goede aarde. De fractievoorzitter van het CDA in Utrecht heet Sander van Waver... is nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor enquête gaat het hier? Nou, het is een enquête van het bewonerspanel. Um, en dat is een middel wat we hebben om uh, mensen te betrekken... bij wat er gebeurt En de stad. Om vragen te stellen over gemeentelijk beleid... Uh, bijvoorbeeld hoe mensen geïnformeerd willen worden over wat we doen... of over openingstijden van de servicebalies. Um, Zaken die de gemeente betreffen, zou ik maar zeggen. Ja, dat ja. zijn logische dingen. Dat ja. is handig om dat op zo'n manier uit te nou, zetten. Daar op, kun je beter blijd mee maken. Op zich niks mis mee, maar onder die vlag uh, ja. uh, zijn nu allerlei vragen gesteld... waarvan jullie zeggen als oppositiepartijen dat kan gewoon niet. Noem eens wat voorbeelden. Uh, dat klopt. Um, in te is er gevraagd naar de politieke voorkeur. Uh, gewoon rechtstreeks, wat gaat u stemmen op 19 maart? Nou, volgens mij heeft daar de, uh, de gemeentelijke organisatie niks mee te maken. En dat ook geen, geen waarde voor beleid om dat uit te vragen. Nee, maar er vallen ook geen slachtoffers van, toch? Uh, nou ja, uh, het is meer het de, de feit dat, je, dat het opkomt om die vraag te stellen...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 en door die vragen te stellen, wek je wel de indruk dat dat thema's van de gemeenteraadverkiezingen zijn. Hmm. En daarmee ben je dus ook sturend uh, voor hoe mensen over die verkiezingen denken. En misschien ook over de uitkomst van de verkiezingen. Ja, maar u, u zegt dus eigenlijk het college van BMW... want onder die. Uh, ja, ja dit is eigenlijk ja. de afzender en de, die zijn verantwoordelijk. Uh, worden vragen rondgestuurd die sturend zijn. Gaat dat niet wat ver? Nou, sturend kunnen zijn. Uh, de, uh, bij verkiezingen zijn natuurlijk een aantal dingen belangrijk. Aan de kant de standpunten, maar ook wel de thema's die bepalend zijn voor de verkiezingen. En ja. uh, wat het CDA betreft gaat het ook vooral over, over ouderenzorg... over veiligheid, over bereikbaarheid. Uh, en die thema's worden door het college helemaal niet genoemd. Uh, maar wel... Um, dus het uh, zijn vooral de thema's van de collegepartijen? Uh, ja, ja. Dus die nou, indruk krijg ik wel. Ja. Nou hebben wij hier op de redactie heel wat mensen die in Utrecht wonen. Ja. Uh, een van mijn collega's die heeft die enquête toevallig zelf ingevuld... en zegt, ja. ja, er wordt gewoon getest of je wat weet van de verschillende partijprogramma's. Dus eigenlijk is er helemaal niks sturends aan. Nou ja... Um, wat ik zeg, omdat je bepaalde punten op de agenda zet of benoemt als thema's in het kader van de verkiezingen, uh, zit daar wel een bepaalde sturing in. Maar onderschat u de kiezer nu niet heel erg? Uh, dat denk ik niet. Uh, wat ik fundamenteel vind, is het feit dat een uh, college en een ambtelijk apparaat, die uitvoerend moeten zijn voor een politieke opdracht, uh, omgekeerd uh, een boodschap over de politiek naar de kiezers gaan sturen. En dat is staatsrechtelijk. Vind ik dat ook wel zorgelijk. U hm. hebt die vragen natuurlijk ook allemaal bekeken. Zag u er nog iets tussen waarvan u dacht... hé, hey, dat, dat wist ik nog niet of hey, dat is interessant? Um, nee, op die manier niet. Het zijn wel, het, ik was gewoon heel erg verrast dat die vragen gesteld werden. Uh, dat het blijkbaar überhaupt opgekomen is ergens in de organisatie... of bij de wethouders uh, om deze vragen te stellen. Ja. Nou zijn de, de, de lijntjes kort, neem ik aan, in Utrecht. Dus u ja. hebt ongetwijfeld even gevraagd wat ze nou hiermee van plan zijn. Wat, wat is het antwoord? Uh, het antwoord hebben we nog niet. We hebben meteen uh, vragen gesteld. We hebben ook gezegd, uh, haal alsjeblieft de, uh, de vragen meteen van internet af. Um, uh, zodat ze in ieder geval niet meer uh, bij mensen terechtkomen. Uh, nou, ik hoop dat het college vergaat het altijd dinsdagochtend. Dus die zitten nu bij elkaar. Ik hoop dat ze daar meteen uh, krachtig in optreden. En we hebben ook gevraagd, leg voor 5 maart uit... Waarom jullie deze vragen zo gesteld hebben, wat erachter zit. Waarom jullie wel weten of mensen progressief of conservatief zijn. of mensen, Dat is een van die vragen. Vindt u zichzelf links of rechts? Ja. Um, ik begrijp niet waarom dat nodig is. Vindt u zichzelf uh, progressief of conservatief? Um, ik zit precies in het midden. <laughs> zo kennen we het CDA weer. Precies. Wij, uh, wij buigen niet naar progressief of niet naar Kritische conservatief. Kritische midden heet dat toch? Precies. Ja, um, ja. Uh, nee, dus uh, we ook zeggen willen voor de raadsvergadering van 6 maart die we nog hebben, willen we weten waarom uh, deze vragen gesteld zijn. Dan kunnen we het eventueel daar verder nog, uh, nog bespreken. Ja. Uh, we kunnen vaststellen dat de verkiezingsstrijd in Utrecht is begonnen, hè? Uh, dat is hij al vier jaar, wat mij betreft. Uh, <laughs> maar goed, dat, uh, dat is ook een doorlopend proces. Uh, we zijn gewoon heel verbaasd dat het college... en de collegepleien ambtelijke middelen dus inzetten... om op deze manier met de verkiezingen bezig te zijn. Dat is duidelijk. Uh, we we wachten op het antwoord met u natuurlijk. Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA in Utrecht. Dank u wel. Tot twaalf uur. De ochtend. Ja, we winkelen steeds meer online natuurlijk. Dat leidt ook tot meer fraude met creditcards en betaalkaarten... rapporteert de Europese Centrale Bank in de studio's... economie-redacteur van de NOS, André Meijdenma. Goedemorgen. Welkom. Uh, hoe groot is die fraude, André?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 Deze landen, wordt er evenveel gefraudeerd overal? Nee, want je hebt natuurlijk landen waar eh, het gebruik van creditcards... Zo eigenlijk gewoon normaal is, eh, niet anders doet. Kijk, als je bijvoorbeeld in Frankrijk rondloopt of in Verenigd Koninkrijk... zie je overal mensen gewoon betalen met hun creditcard. En bij ons is dat, wij hebben natuurlijk de pinbetalingen, betalingen Dat is iets veiliger in een ander systeem. Maar het gaat met name dus hier om de creditcardbetalingen. Ja, en daar hoef je vaak alleen met je kaart door de, de lezer te halen. Eh, en dan klaar, eh, afgerekend. En, in de landen waar dus heel veel gebruik van creditcards, daar zie je dus ook dat het er veel meer gefraudeerd wordt. Want daar is zeg maar de markt veel oh. groter. Meer betalingen, meer mensen met oh. een kaart en dus meer fraude. Maar is de praktijk, want zoals jij de praktijk beschrijft, van haal hem even door zo'n zo gleuf heen. Tegenwoordig moet je daar ook je pincode daarbij invoeren bij je creditcard. Precies, dat hebben ze ook al gedaan. Dus ze zijn nu wel aan het kijken van hoe kun je dat beter beveiligen. Vroeger was het inderdaad, als ik jouw kaart mee zou nemen, zou niemand mij vragen van identificeer jezelf of wat is je code erbij. Dat is tegenwoordig wel wat meer gebeurd. Uh, maar daarvan zegt de eerste Europese Centrale Bank ook, ja, alleen maar zo'n staat zo'n vaste code meekoppelen aan zo'n creditcard... is misschien ook wel te weinig. En al helemaal, want dan hebben we het nu echt... over het fysiek gebruik ja. van de kaart. Terwijl het online winkelen ja. he, dat is natuurlijk allemaal het... Uh, ja, ik heb zo'n kaartje ergens in mijn handen... en ik tik wat in op de computer ja. of op mijn laptop of op mijn mobiel. En dat is het dan. En daar zit zeg maar de grootste fraude... ongeveer 60% van de fraude die de ECB constateert... die gaat dus echt ook zitten in dat niet fysiek gebruik van een kaart... maar wel daarmee betalingen en aankopen doen. Ja. Nou worden we daar voortdurend voor gewaarschuwd. Hè? Iedereen, wees voorzichtig met je, met je creditcardgegevens. Kan je daar echt tegen beveiligen? Nou, je kunt meer doen, zeggen ze zelf. Uh, bijvoorbeeld door meer uh, versleutelde codes uh, mee te geven aan zo'n kaart. Dus maar Dat is van de maatschappijen, dus. De maatschappijen zullen er meer moeten doen. Uh -huh. en, en misschien moeten de mensen, de, de, de winkels zeg maar, online, die dus gebruik maken van dat soort betalingsmogelijkheden, ook daar meer eisen aan gaan stellen richting de creditcardmaatschappijen. Maar je zou kunnen denken, op de creditcard, staat namelijk op de achterkant altijd die security code, die drie cijfertjes ja. die je dan moet opgeven. Nou, dan is er soms dus nog een pincode aan vastgekoppeld. Uh, zij zeggen zelf, misschien moet je het wel zo doen als wij. Haven bijvoorbeeld met het ideal betalen. Dat je dus apart nog een keer een code krijgt toegezonden die versleuteld is of wat dan ook. Waarmee je dan zeg maar nog veiliger betalingen kunt doen. Maar ja, helemaal uitsluiten kun je natuurlijk nooit. Want iemand kan altijd nog zeg maar jouw kaart en jouw gegevens ontfutselen en dan uh, betalingen doen. Uh, maar je kunt het wel nog veiliger maken dan het al is. Goed, dat is duidelijk. Dankjewel voor de uitleg bij die gegevens dus die tot ons zijn gekomen via de Europese Centrale Bank. Online winkelen betekent dus meer fraude met creditcards en betaalkaarten. André Mijnema was dat van de NOS Economie Redactie. Nu, aha! AH uit Noorwegen. Tachi. Voor de laatste keer deze ochtend gaan we naar verslaggever Martijn Grimius. die samen met Koos Schinkel uh, vorig uur de slachtoffers van de vliegtuigcrash van Turkish Airlines herdacht. Vandaag precies vijf jaar geleden. Hij overleefde die crash. Martijn, waar zijn jullie nu? We staan op Schiphol waar de vliegtuigmotoren om ons heen staan te ronken... en waar de ene naar de andere de lucht in gaat. Veilig en wel... Meneer Schinkel, ja, hoe is het om hier naar die, al die vliegtuigen te kijken? Een mooi gezicht. Vliegtuigen. Dat, dat zei ik net ook al, dat blijft een prachtig stukje techniek. En, uh, uh, ja, ik vlieg ook graag. En ik help ook mensen graag om uh, van, van hun angst af te komen om te vliegen. Want dit is toch prachtig. Hier gaat er een omhoog, moet je ja. zien. Toch... We waren geen net op de plek en we zeiden er liggen nog helemaal geen bloemen. later... Vlak nadat we in de uitzending waren geweest, ja. waren er wel een paar mensen die bloemen neerlegden, Ook ja. mensen die in, de, in het vliegtuig zaten. Maar u zei ook van: ik wil hier eigenlijk zo gauw mogelijk weer weg. Want deze mensen ja die. Ja, die moeten natuurlijk ook hun, hun leek nog hebben. Precies. Maar toch... Uh... Uh, ja, nou, ik, ik sta er zelf zo positief in. En ik, het is bijna het geland om te zeggen dat het voor mij een, een blessing in disguise is geweest. Maar het heeft mijn leven zo veranderd in een positieve vorm. Want u helpt nu mensen van hun ja. vliegangst af. Onder andere, ja, vliegangsten. Maar ook ja, andere fobieën, angsten, trauma's... Uh... Dus ik doe uh, hypnotherapie, uh, EMDR om uh, trauma's te behandelen, uh, reïntegratie van mensen die uh, langdurig burn-out hebben gehad of nog een burn-out hebben. Een ander mens geworden door de crash. Een, echt een ander mens geworden door de crash. Is ander dat... werk? Ja, ander werk. Dus ik, ik was een soort van ervaringsdeskundige, of laat ik zeggen uh, kundige, uh, omdat ik diverse behandelingen gehad had en ook wist wat, uh, wat de kracht ervan was. Hypnotherapie, maar ook uh, EMDR. Ik heb dat aan de lijve ondervonden. Er zijn waanzinnig uh, sterke instrumenten zijn om mensen te helpen. En wat heeft het voor u privé betekent? Want u wordt een ander mens. U ja. draait 180 graden. Ja. Zegt uw vrouw dan nog van... Uh, leuke kerel, koos? Ja, ze, ze vindt nog wel een leuke kerel. En, uh, maar niet meer zo leuk om bij me te blijven wonen. Dus uiteindelijk is aan die relatie inderdaad ook een einde gekomen. En dan wil ik niet direct zeggen dat dat door het ongeluk komt. We waren weer vier jaar verder of zo. Dus uh, wie weet waar je anders had gestaan. Uh, maar misschien dat er wel ergens... Ik ben natuurlijk wel veranderd. Uh, en, en, en ik sta anders in het leven. Uh, dus ja, daar kan ik me ook voor voorstellen dat je dan op een gegeven moment... Ik was niet meer de vent waarop zij verliefd was geworden, bij wijze van spreken, snap je? Er staat hier, het is geen Boeing, maar een Fokker 100 staat hier op het uitkijkplatform. Uh, en een cursist van u is hier afgelopen weekend nog even geweest... Ja. om een beetje te acclimatiseren, om ja. een beetje te denken van... nou, misschien gaat het vliegen toch wel iets voor mij worden. Hoe is het nou om onder zo'n vliegtuig te staan? Vijf jaar na de crash. Nou, het is in ieder geval een andere beleving. Uh, de vorige keer zat ik er ook onder, maar toen zat ik vast. <laughs> en nu kan ik er gewoon onder doorlopen. Maar dan zie je zo'n ding van dichtbij. En ja, nou, dit, dit, het blijft toch, En zelfs een fokker is natuurlijk nog een beetje... Ja, ik ben ook wel een beetje nationalist op dat gebied. Fokker bestaat niet meer, hè. Dus dat vind ik toch ook wel weer prachtig om te zien, zo'n oude fokker. Dus het is gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Is de angst na vijf jaar helemaal weg? ja. Ja, ik kan, niet, ik kan echt niet meer spreken over, over angst. Ik heb gewoon geen angst om te vliegen. En als je nu in een vliegtuig zit, geen enkel probleem. Of is er toch nog een kleine... Nou, wat je, wat je, wat je wel hebt, is uh, je bent wat alerter. Uh, ...op dingen van wat er gebeurt. Uh, je let inderdaad op stewardessen... Of, of, uh, ...of je misschien vreemde geluiden hoort. Maar is een, een, een, een luchtzak weet ik ook gewoon ook. En een turbulentie is turbulentie. Dan stort dat ding niet gelijk naar beneden. Uh, dus, daar, dus daar heb ik geen, geen angsten bij of zo. Als ik, uh, als ik ga landen heb ik even zoiets van... Okay, ...gaat het goed? Ja, prima, gaat goed. Maar... Maar je, één op de drie mensen die in een vliegtuig zitten hebben een vorm van angst. Maar ik uh, schaam me toch tot die uh, andere twee van die, uh, van die drie. Die cursist die hier nou afgelopen weekend was om een beetje sfeer te proeven, gaat ze binnenkort de lucht in? Ik weet zeker dat ze binnenkort de lucht in. Ze had plannen om naar Legoland te gaan uh, met de kinderen in, uh, in Denemarken. En normaal doen ze dat met de auto, maar uh, uh, dat... Ja, ze is al aan het kijken welke vluchten er gaan en dat soort dingen en meer. Dus ik verwacht dat ze over 14 dagen, komt nog één keer bij me, dat ze daarna gaat boeken om naar Denemarken te gaan. Ja. Kan het boek na vijf jaar dicht van de crash van Turkish Airlines voor ja. u? Dat boek was feitelijk al eerder dicht. Uh, maar goed, net zoals dat je kijkt wel eens naar trouwfoto's of foto's van je kinderen of uh, andere gebeurtenissen in je leven die je mijlpalen zijn of wat bijzonders voor je betekenen, is deze dag voor mij ook uh, een bijzondere dag. Oh Schinkel, bedankt. En daar gaat hij weer een. Zo'n prachtige Boeing. De lucht in. De Ochtend. Standpunt NL. De stelling vanochtend: Een 32-uurige werkweek moet de norm worden. En uh, daar wordt uh, al uh, flink op gereageerd. De hele Ochtend door. We hebben nu uh, op de site 715 stemmen geteld. 51% is het eens. 49% is het oneens. Als we allemaal minder werken, dan zijn er meer banen beschikbaar voor werklozen. Met dat idee gaat GroenLinks de boer op. 32 uur Werken moet in deze tijd van massa ontslagen de norm worden. Is dat nou een goed idee of moeten we juist meer en harder werken om uit de economische crisis te komen? Ik ga over praten met de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer Bram van Ooyek. Meneer van Ooyek, goedemorgen. Goedemorgen. U zegt natuurlijk eens tegen de stelling ja, het is spannend hè, nee, 51, 49 ja, hoor ik. Ja. Nou, dat, dat merk ik ook aan de reacties deze ochtend. Want mensen zijn er wel druk mee. Um, maar um, eerst eens even waar het vandaan komt. U hebt een tijdje meegelopen bij de dienst werk en inkomen. En toen was u verbaasd over, uh, ja, over de stijgende werkloosheid... die u daar aan, uh, aan den lijve ondervond eigenlijk. Nou, ik wist wel natuurlijk dat de werkloosheid maar blijft oplopen. Dat, dat is natuurlijk de, de, de belangrijkste reden ook... dat we over dit soort dingen weer meer zijn gaan nadenken. Maar wat ik zag bijvoorbeeld in Amsterdam bij de dienstwerk... En inkomen, is dat je daardoor nog zoveel kunt doen om mensen uh, te helpen... om ze weer uh, klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dat gaat dan met, met mensen, over mensen die al lang op een uitkering zijn aangewezen. Maar dat als er uiteindelijk geen banen zijn, uh, die doorstroming er uh, niet komt. Dus je kunt mensen eindeloos bijscholen en opleiden en, en re, laten reintegreren, maar er zijn geen banen, hè, simpelweg. Dus daar kwam het idee vandaan om te zeggen... moeten we niet die discussie over eerlijk delen van werk... om het werk wat er is weer eerlijker met elkaar te delen een discussie die we in het verleden wel heel vaak met elkaar voerden... moeten we die niet weer veel hoger op de agenda zetten. En dat uh, proberen wij nu te doen met dit uh, voorstel... om uh, de 32-urige werkweek als norm ah. te nemen. En hoe levert dat dan nieuwe banen op? Nou, het levert vooral op dat je het beschikbare werk eerlijk verdeelt. Dat is overigens niet voldoende natuurlijk. Je moet ook zorgen dat er nieuwe banen bijkomen. Nu, nu verdwijnen er ook vorig jaar weer... terwijl het alweer wat beter gaat met de economie... Uh, elke maand meer dan uh, 10.000 banen. En er is nog geen perspectief op dat dat gaat keren. Wat je moet doen, is je moet zorgen dat het voor werkgevers... veel aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Bijvoorbeeld door de bruto lonen uh, te verlagen. He, daarmee creëer je nieuwe banen. Dat kun je betalen door bijvoorbeeld milieuvervuiling... of energieverspillingswaarde te gaan belasten. He, en niet die arbeid de hele tijd te belasten. En vervolgens kun je het werk dat er is... en ook het extra werk dat er is, eerlijker delen... om op die manier te zorgen dat er nou eindelijk is een trend... Komt met die steeds maar oplopende werkloosheid. Want ja. daar gaat het natuurlijk over. Want, want ook al die banenplannen, als je er nog weer, ja. ik geloof 600 miljoen gooit hij erin, he, ja. jongeren aan het, aan het werk te krijgen, dat helpt allemaal niet, zegt u. Nou, dat, dat is op zichzelf allemaal niks mis mee. Maar als je naar de cijfers kijkt. He, ik, ik zei al, vorig jaar meer dan 10.000 werklozen per maand. 134.000 werklozen erbij in één jaar. En ook voor dit jaar is de verwachting dat er nog weer 70.000, 80 80.000 werklozen bijkomen. Dus het gaat beter met de economie. Er is weer wat economische groei. Maar die groei is helaas, zoals vaak gezegd wordt, baanloos. Het levert geen nieuwe banen op. Dus dan moet je ook willen nadenken over het eerlijker delen van het werk. En daar hoort uh, in de visie van, uh, van GroenLinks een, uh, een kortere werkweek bij. Daar hoort bij dat werkgevers en werknemers afspraken maken. Want die gaan er uiteindelijk over. Niet de politiek in Den Haag. Maar dat werkgevers en werknemers afspraken maken over het eerlijker delen van werk. Een kortere werkweek. 32 uur, stelt u voor. Uh, we gaan naar onze luisteraars toe. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Een 32 uur ja. werkweek moet de norm worden. Dat is de stelling. U mag het nu zeggen op een gratis telefoonnummer nummer 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Goedag. spreek ik met Raniër de Elwes van El Mond. Zeg hem maar. Nou, ik ben het helemaal met uh, Bram van Ooyink uh, eens uh, wat hij uh, te beelden bracht. Ik denk dat de overheid uh, inderdaad uh, bedrijven moet faciliteren om... Uh, met belastingmaatregelen... Uh, te zorgen dat uh, het werk uh, inderdaad eerlijker verdeeld wordt. Nu is het zo dat uh, er heel veel verborgen uh, werkloosheid uh, is. Mensen die uh, vroegtijdig uh, zonder werk zijn gekomen... Uh, die zich niet meer kunnen aanmelden bij uh, werk en inkomen... omdat ze al uh, langere tijd uh, ja. daar gebruik van hebben. Uh, ja. U, u ziet dit wel gebeuren en dat levert uh, een ongetwijfeld nieuwe banen op zich. U Dank u wel stampen.nl. Goedemorgen. Dag, Augustus, ik ben Rob Meijer. Goedemorgen. Dag Rob. Ik ben het helemaal niet met de stelling eens. Ik denk dat we juist uh, even aangetekend. Ik ben werknemer. Ik uh, zou zeggen: Hup, allemaal 42 uur werken voor hetzelfde salaris. Uh, de btw willen aan ze naar een aanvaardbaar niveau. Dan gaan we arbeid en diensten. Ja, Dus productie en diensten worden goedkoper, mensen gaan meer besteden. En uh, wij worden ten opzichte van het buitenland ook een stuk goedkoper, onze export gaat enorm groeien. Er komt behoefte aan arbeiders en de werkloosheid los zich op die ja. manier, denk ik, gewoon op. Jij draait het om juist langer gaan werken, zeg je. Stoppen.nl, goedemorgen. Goedemorgen met Han. Han. Hallo, um, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Het punt is namelijk dat je toch al een ontwikkeling ziet naar wat meer uh, deeltijdwerk. En dan gaat het vanzelf. Hè? Dus laten we vooral daar goede randvoorwaarden voor scheppen in plaats van allerlei verplichtingen opleggen. We hebben ook de discussie over het salaris niet, want kiezen mensen er zelf voor. Ja. En een tweede punt, als het gaat over een eerlijke verdeling van werk... dan heb ik nog wel een uh, andere tip voor GroenLinks. Dat is dat je misschien positieve discriminatie kan moeten doen van, uh, van kostwinners. Want er zijn nu heel veel mensen die werken samen en er zijn een heleboel gezinnen waar helemaal geen inkomen is... Die gezinnen die samenwerken houden ook nog een hand op voor kinderopvangssubsidie. Dus ik zou zeggen, als wij het werk eerlijker willen verdelen... dan kunnen we op kinderopvangssubsidie besparen en meer kostwinners aan het werk helpen. Dankjewel, Stamperdel. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Met Luisa, mag ik uh, nu mijn uh, mening zeggen? Heel graag zelfs. Ja, ik uh, ben het eens met de stelling. Ik vind het geen politieke, maar een menswaardige maatregel... omdat iedereen dan meedoet met de maatschappij... Wat ik ook vind is dat allerlei onderwerpen los van elkaar worden besproken. Want nu spreken we over uh, uh, werken, um, uh, minder uren werken. Maar ik heb ook wel eens uh, iemand horen zeggen dat voor de privacy betaald zou moeten worden. Want onze privacy zijn we toch al kwijt. Dus laat mensen die daar miljarden aan verdienen, ook de mensen waarvan ze de privacy schenden, betalen. Ja. We raken het toch kwijt. Ja, okay. En ooit was het 36 uur, dat is teruggedraaid... omdat werkgevers dat te duur vinden. Ja. Maar mensen worden overspannen. Het kost de maatschappij heel veel geld... Ja. En daar wordt niet over gesproken. Nou, u, u dus... hebt een mooi bruggetje gemaakt. Want dat is nog een beide-argument voor uh, Van Ooyek. Namelijk, hij zegt. Uh, werken tegenwoordig is topsport. Dus een beetje meer tijd uh, om gewoon. naar dus andere dingen toe te komen. is niet verkeerd. Dank u wel ja. voor het reageren, trouwens. Oh, Oké, okay. graag. Gedaan. We gaan uh, snel terug naar Bram van Ooyek, de fractievoorzitter van GroenLinks. Want dat was nog een ander ding. Zeker. Um, uh, ik ga niet praten over de mensen die het met u eens zijn. Want die, uh, nou ja, die hebt u toch al aan uw kant. Er waren ook een paar mensen oneens, zoals ja. u het hoorde. En uh, die hebben zich ook deze ochtend al bij ons gemeld. Uh, bijvoorbeeld, uh, iemand zegt van. we moeten juist langer doorwerken. Want want uh, dat is in deze tijd van crisis veel beter. Ja, waarbij je dus eigenlijk uh, tegen de mensen die nu niet uh, op die arbeidsmarkt uh, terecht kunnen. Hè, en dat zijn er steeds meer. Uh, zegt van uh, we gaan het nog oneerlijker verdelen het werk. Want dan gaan de mensen die al werk hebben nog langer laten werken. Ik zie absoluut niet uh, hoe dat bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ik ben het wel eens met mensen die zeggen het gaat er ook om dat je de kosten van arbeid. Hè, het voor een werkgever aantrekkelijker maken om mensen in dienst. Te nemen, dat je die ook verlaagt. Hè? Dus je moet niet alleen eerlijker delen, maar je moet ook uiteraard nieuwe banen ja. creëren. Als je dan ook nog zorgt dat het uh, netto loon van mensen met een lager inkomen een beetje omhoog kan, hè? En dan, dan wordt het ook voor mensen mogelijk om korter te ja. werken. Want nu zijn die deeltijdwerkers dat zijn vaak mensen die, in, uh, ja, zeg maar die relatief een goed inkomen verdienen en die zich kunnen permitteren om wat, uh, wat korter te werken. Of ze werken in deeltijd omdat er geen fulltime ja. banen zijn. Dus die keuzevrijheid die is helemaal niet zo groot op dit moment. Wij spraken een uur geleden Marja Ruigrok. Die is VVD-raadslid in, in Amsterdam. De, in Amsterdam. Ja. En, en ondernemer ook. En die was heel erg blij met dat idee van die lastenverlichting. Ja, precies. <laughs> dat snap ik. Ja. Maar die 32 uur, dat zag ze totaal niet nee. zitten. Nou ja, iedereen moet wel natuurlijk in de eigen sector. Uh, daarover uh, uiteindelijk tussen werkgevers en werknemers afspraken maken. Dat is heel belangrijk. He? Dus het, je kunt je best voorstellen dat iemand zegt: van, nou ja, ik, ik, wil, ik wil dat veel geleidelijker doen. of ik wil het juist heel snel doen. Het wordt of, geen verplichting wat u. Betreft. Nou ja, kijk, wij hebben gezegd 32 uur is de norm. Wij realiseren ons natuurlijk dat er afspraken tussen werkgevers en werknemers gemaakt moeten kunnen worden, die maatwerk zijn. Wat, wat ik wil hiermee, is de discussie weer openen, die volgens mij te lang weg is geweest, over de vraag van ja, moeten we niet toch weer veel meer toe naar het ook eerlijker verdelen van het werk wat er is. Want er wordt de hele tijd gezegd, ja, er komt krapte op de arbeidsmarkt en dan hebben we iedereen nodig. Maar dat moment, dat verschuift steeds verder in de toekomst en ondertussen loopt de werkelijkheid Alleen maar op. Oh. Maar ja, goed, u wilt tegelijkertijd, want dat was een opmerkelijke luisteraar die zei van ja, GroenLinks is wel gestemd voor uh, het lange doorwerken. Uh, dus dat, dat, dat wilt u wel. We moeten met z'n allen langer doorwerken. Uh, maar ja, dat korter... lange doorwerken, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het feit dat de levensverwachting van mensen is uh, he, ook heel erg substantieel is uh, toegenomen. En dat op een gegeven moment een pensioengerechtigde leeftijd gerelateerd is, zal ik maar zeggen, aan de gemiddelde levensduur. En na, naarmate die oploopt, is het logisch om te discussiëren over de vraag uh, of je niet uh, langer kunt doorwerken... maar je kunt ook langer doorwerken en dat vervolgens oh. korter doen. Want hè? Hans Hans Schiedam zegt hier via onze site... kunnen we niet gewoon uh, mensen die wat ouder zijn... niet uh, langer achter de broek zitten, dat die nog moeten werken... maar gewoon uh, lekker van een oude dag laten genieten... en dan uh, juist jongere mensen die werk zoeken daar uh, die laten vervangen. Je moet in ieder geval zorgen dat je de beschikbare hoeveelheid werk... Uh, hè, dat je banen creëert, daar zijn we het allemaal over eens... maar ook dat je de beschikbare hoeveelheid werk eerlijk verdeeld. En dat kan onder andere door te zeggen, laten we de gemiddelde werkweek uh, uh, verkorten. En over het langer doorwerken. Kijk, naarmate mensen gezonder zijn en zelf langer willen doorwerken, dan moet dat uh, kunnen. En er zijn ongetwijfeld heel veel mensen waarvoor geld wat, wat uw, uh, uw luisteraar op de website uh, uh, zei, is die willen misschien uh, eerder stoppen. En dan moet je dan wel, uh, dat past ook in het denken over eerlijk delen, om daar dan mogelijkheden voor te geven. En, daar ben ik het mee eens. En 32 uur dat is het ook, want ik kan me toch ook nog heel ik herinner vanuit GroenLinks nog niet zo lang geleden. Volgens mij speelde dat rond de verkiezingen. Werd 24 uur genoemd. Er is zelfs een socioloog die pleit voor 15 uur werken. Want dan verdwijnen stress en arbeidsongeschiktheid als sneeuw voor de zon zitten. Ja. Je moet natuurlijk wel een beetje realistisch blijven. Het is natuurlijk wel, wel ook in het verleden uh, gezegd... van uiteindelijk zal de mens zich bevrijden van de arbeid. Hè? Want dan nemen robots en machines het allemaal ja. over. Kijk, van die school ben ik niet. Ik denk dat je wel moet kijken... Wat je, dat je, ik denk wel dat er ruimte is voor verkorting van uh, de werkweek. Maar voorlopig zou een norm van 32 uur natuurlijk al heel erg mooi zijn. En ik wil uh, het uh, VVD-raadslid uit Amsterdam niet verder nog schrik aanjagen... <lacht> nu voor een 24 uur laat staan... een 15-urige werkweek te gaan hoeveel pleiten. U, hoeveel uur werkt u eigenlijk zelf per week... als fractievoorzitter van GroenLinks, meer van Ohek? Uh, ik hou me nog niet aan de norm van 32 uur, uh, kan ik u zeggen. Maar er valt met mij zeker over te praten. Goed. Dank dat u weet dit in uh, Stam.rel. U kunt als luisteraar blijven stemmen natuurlijk op die site van ons. www.stam.rel. Een 32 uur werkweek moet de norm worden. Kijk even naar de laatste gegevens. Het blijft inderdaad rond uh, de 50 procent voor- en tegenstanders. 51 procent nog steeds steeds eens, 49% oneens, 843 mensen hebben intussen hun stem uitgebracht. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Door de zachte winter heeft een gemiddeld huishouden... de afgelopen maanden kunnen besparen op stookkosten... melden energieleveranciers Nuon en Essent. Volgens Nuon gaat het om zo'n 62 euro. Essent maakt een andere berekening... en schat de besparing op bijna 32 euro per huishouden... en Eneco komt later met cijfers.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 In Oekraïne is de presentatie van een interimregering uitgesteld. De regering van Nationale Eenheid zou vandaag worden geïnstalleerd. Maar dat lukt nog niet. Er wordt dag en nacht aan gewerkt, zegt parlementsvoorzitter Turchinov... die ook waarnemend president is in Oekraïne. En de Libiër, die jarenlang werd verdacht van het opzettelijk veroorzaken van de Schipholbrand... krijgt een schadevergoeding van bijna 48.000 euro. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Dat bedrag is veel lager dan de eis. was ruim 660.000 euro. Bij die Schipholbrand in 2005 kwamen 11 mensen om het leven. En dat zijn de hoofdpunten. HWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat file op de A16 tussen Breda en Rotterdam... bij de Van Brienenoordbrug in beide richtingen 2 kilometer. De brug heeft even opengestaan. En in het zuiden van het land op de A76 van Heerlen naar Geleen... bij Geleen 3 kilometer. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie... en daardoor is de rechterrijstrook ook dicht. De ochtend. Ik praat zo met een bestuurder van de camping... waar gisteren dat nog altijd voortvluchtige duo een van de gasten neerschoot. En we spelen een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz... met uh, jong talent, althans dat hopen we dan maar. Hij is 17 jaar. Joep van der Hagen uit Rosmalen is zometeen de kandidaat... op deze dinsdagse ochtend van de Nationale Nieuwsquiz. Die is er zometeen. Nu, Blurred Lines en Robin Thick. hij deed het niet alleen, hij deed het samen met Farrell Williams en T.I. Dat was Blurred Lines. Sinds gisteravond is er een klopjacht aan de gang op een vuurgevaar, vuurgevaarlijk crimineel duo. De man en de vrouw die al een paar andere inbraken en ook geweldsmisdrijven hebben gepleegd. Althans, daar worden ze van verdacht. Die schoot op een camping een man neer die bij een inbraak hen betrapte. Marius Dijken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de camping waar dat allemaal is gebeurd. Wat, wat is daar precies gebeurd? is bij een van de caravan is ingebroken en vervolgens zijn een aantal leden zijn dus een rondje over het terrein gemaakt of daar nog uh, bij meer caravan schades waren. En zijn toen bij een caravan op uh, het vrouwelijk deel van het duo gestuurd. En daar is een, uh, ja, een schermutseling ontstaan en vervolgens is de een man erbij gekomen en die is uh, gelijk gaan schieten. Maar die vrouw zat op dat moment in die, in die caravan van iemand anders? Ja, nou, die was in een van die voortenden aan het rommelen. Ja, ja. en toen kwam die man erbij en die pakte zijn uh, pistool en die begon te schieten. Die kwam er, ja, precies, die Eén keer uh, door het dak geschoten en de tweede keer gericht op een van onze leden. Dus uh, dat eerste was een, een soort waarschuwingsschot of zo? Ja, daar lijkt het wel. Op ze uit kunt uitleggen. Ja. Hoe is het met die... Uh, want dat was een meneer die uh, neergeschoten manier, is. Ja. Ja, Hoe Klopt. is het daarmee? Uh, ligt nog op intensive care. En uh, wordt nog verder behandeld. En uh, ja, vol spanning wachten wij af hoe het, uh, hoe het verder gaat vandaag. Ja, ja. En uh, hoe, uh, het is totaal onduidelijk hoe zij op die camping verzeild geraakt zijn, die twee? Ja, we hebben ze uh, afgelopen vrijdag hebben we de meneer gezien... en die is toen door het uh, dienst om uh, verzocht om van de trein af te gaan. Dat heeft hij ook gedaan. Want die is namelijk uh, daar niet gewoon via de voorkant binnengekomen... door de slagboom van hallo, mensen hier ben ik? Nee, nee, nee, nee. nee. Ze moeten echt ergens, want de, de camper zit hier op een, op een, op een slot... en uh, ze moeten echt via de bossen binnen zijn gekomen. Want we liggen echt om weilanden heen. En ja, daar kan ja. je gewoon door het weiland heen en een hekje over. En waarom uh, willen ze zijn weg? Maar goed, de beheerder had, had dus een verdacht type gezien. Die heeft gevraagd aan ja. uh, deze man, wil je vertrekken? Ja, klopt. En dat heeft hij ook gedaan. Dus dat was vrijdag al? Dat was vrijdag en daarna hebben ze niet meer gezien. Nee, tot, tot, tot dat... Uh, tot gistermiddag. Ja. Um, en en uh, ja, hoe, u hebt ook niet gezien waar zij, welke, waar zij heen gevlucht zijn of iets? Nee, nee, nee, nee. Ik was niet eens op het terrein. Nee, nee maar dat hebben de andere mensen ook niet gehoord. Want nee, ik neem maar dat dat toch nee, nee, aandacht nee, trekt die, ook. De, de, de vrouw van de meneer die neergeschoten is... die is onder uh, bedreiging van het pistool uh, de autosleutels af moeten geven... de poort moeten open doen, de auto moeten aanwijzen. En met die auto zijn ze weggereden. Ja, die mevrouw werd steeds onder schot gehouden ook. Ja, klopt. Ja. Ah. En dan is echt een paar honderd meter van waar het gebeurt is het voordat je aan de voorkant van het terrein bent. Ja, die heeft ook een traumatische ervaring opgelopen. Dat is nog voorzichtig uitgedrukt volgens mij. Ja, ja, want je denkt dat je lekker op een camping staat en dan gebeurt je zoiets. Ja, precies. Ja. En, hoe is en dat het zijn met... mensen die hier al twintig uh, jaar staan en dat is, een, uh, ja, dat is natuurlijk een bizarre ervaring dit. Hoe, hoe is het met de andere uh, mensen die op de camping staan? Uh, er waren ongeveer tien leden aanwezig en uh, ja, die zijn allemaal uh, geraakt en verslagen hoe dat toch een vredesnaam mogelijk is dat zoiets kan gebeuren. Ja, want die hebben dit allemaal wel meegekregen? Alles hebben ze meegekregen, ja. ja. Want het en... was natuurlijk op een gegeven moment zo gedoe met het, uh, toen ze vluchten van de camping af, zijn ze toch ook weer langs een paar caravans gekomen waar wel wat mensen zaten op een ander deel van het terrein. En uh, ja, op een gegeven moment, iedereen die zag dat daar iets niet klopte, dus iedereen heeft gauw uh, 112 gebeld. Hmm. Hebben zij nog, uh, de, de mensen die dus op de camping stonden, nog, nog waardevolle informatie kunnen geven aan de politie? Ja, iedereen is verhoord en uh, dat is allemaal vastgelegd en uh, ze zijn nog steeds met spooronderzoek bezig. Dus u kunt het terrein ook niet op? Nee, nee, nee, nee. nee. We mogen in ons uh, clubgebouw en uh, daar houdt het mee op. Nee. Het is ook niet duidelijk in hoeveel caravans er is ingebroken door dit duo. Nee, nee ik kan er nog niet over zeggen, want wij mogen verder ook niet gaan controleren van uh, waar wel en wat niet. Nee. Daar worden we later vandaag over geïnformeerd door, uh, door de technische recherche. Ja, ja nou, uh, wat een verhaal zeg. Ja hè? Ja, ja. Uh, dank dat u even aan de telefoon kwam. Marius Dijken wens de mensen daar sterkte van ons. Hij is uh, van de desbetreffende camping... dus waar uh, gisteren dat allemaal begon. Die, die, klop, die klopjacht uh, op dit uh, criminele duo. Nu u hebt de politie ook al eerder op deze zender horen zeggen... mocht u ze ook maar zien in het grensgebied... ergens tussen Nederland en uh, Duitsland. Uh, ga zelf geen actie ondernemen, maar waarschuw gewoon de politie. En dat kan het makkelijkst via 112, 112. Ja, zo ziet het.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 De lokale waakhond. Ik geloof niet dat Watergate ooit uh, bij Omroep Gelderland vandaan komt. Dat geloof ik niet. In Gouda waren tot 2006 twee regionale dagbladen. Sinds die gefuseerd zijn, is er veel minder aandacht voor de gemeentepolitiek. Verslaggever Niels de Jager liet zich in Gouda rondleiden... door de nestor van de gemeentepolitiek. We staan nu op het stationsplein bij het uh, busstation in Gouda. En als u hier nu zo om u heen kijkt, wat, wat valt u dan op? Nou, dat er hier natuurlijk ook wel verpaupert... en dat het busstation hier natuurlijk eigenlijk weg zou moeten naar de noordelijke zijde. Want dit is, we komen net uit het station lopen... dit is niet de entree van Gouda die u wil. Nee, als ik zo om me heen kijk dan zeg ik van nou, dit vind ik nou echt geen entree. Dit is meer de achtertuin en dat, uh, dat wil ik niet. Ik wil de voortuin. Ik wil hier dus echt iets moois. Het is duidelijk, ook in Gouda is de verkiezingscampagne begonnen. Jan mij zit al twintig jaar in de Goudse politiek... Als raadslid en wethouder. Uw collega's omschrijven u als een beetje de bas van der vlies van de Goudse politiek. De nestor. Ja, nou ja, dat kan. Dat kwam qua leeftijd, denk ik. Maar dat kan ook qua politieke ervaring. We zijn een stukje verder gelopen, Gouda, het centrum van Gouda in. We staan nu midden op de markt. Dus. En dan zie je dus hier die historische binnenstad met het stadhuis natuurlijk midden op het plein. Nou, dit is het prachtigste plaatje wat je maar kan hebben als Gouda. Nou. Gotische Bogen. Echt een, een oud-historisch statig stadhuis uit. Welk ja. jaar? Weet u vast wel. Ja, dat is van 1448. 1448 is het gebouwd en 1452 was het gereed. Ho ho hoeveel journalisten zaten bij zo'n raadsvergadering... daar aan de kant om uh, te luisteren wat uh, er allemaal werd besproken? Nou, minimaal 1 à 2. Vroeger had je uh, Goudse Courant, Rijn en Gouwen... Uh, daar waren verslaggevers van. Twee, twee dagbladen? Twee, twee dagbladen en daarna had je nog de weekbladen natuurlijk, Goudse Post. Maar van de dagbladen, met name van de Goudse Courant... Uh, herinner ik me natuurlijk Hans van Raalte als geen ander... die uh, echt politiek verslag deed. Daar zag je ook iets van terug in de Goudse Courant. Maar er is veel veranderd in Gouda. De raadsvergaderingen zijn niet meer in dit mooie oude stadhuis... maar in de nieuwbouw van het Huis van de Stad... En die twee concurrerende, volwaardige regionale kranten... Die zijn gefuseerd en het is het AD geworden allemaal. En AD heeft dan dus een regionale bijlage, en goudse bijlage in dit geval. Ja, en daar kan natuurlijk niet altijd alles in. Want daar staat alles in, daar staat woer soms in. Als er een keer iets spannends gebeurt, dan, kon, dan wordt dat wel meegenomen. Maar als ik het zo hoor, is het wel wat kariger geworden. Ja, ik denk dat het niet anders kan. Vroeger was natuurlijk, bij iedere commissievergadering zaten journalisten, bij iedere raadsvergadering zaten journalisten. Dit is niet uniek voor Gouda. Het gebeurt in de meeste regio's, de meeste gemeenten. Politicoloog André Krauwel maakt zich er grote zorgen over. Dat zullen we dus over de komende jaren merken. Dat het daardoor makkelijker is voor gemeenten, raadsleden, wethouders om dingen te doen ongecontroleerd. die komen dus iedereen in de problemen. Er komen veel meer integriteitsproblemen. Dat kun je, daar kun je donder op zeggen. Omdat als de controle wegvalt, als de controle minder wordt... mensen ook makkelijker dingen kunnen doen die het daglicht niet verdragen. En dat is echt een gewone algemene wet. Is het misschien zo dat er minder aandacht is voor de gemeentepolitiek... omdat gemeenten ook minder belangrijk aan het worden zijn? Ja, je ziet dat burgers dat blijkbaar ook denken. Want de opkomst in gemeenteraadsverkiezingen loopt terug. Maar niets is minder waar... Uh, er worden taken weggehaald bij het Rijk en bij provincie. Die gaan naar gemeenten toe. De hele gezondheidszorg, jeugdzorg gaat allemaal naar gemeenten toe. Hele belangrijke delen van uh, begeleiding naar werk toe. Zit allemaal bij gemeenten. Dus het is eigenlijk zo dat gemeenten belangrijker zijn geworden... en meer impact in je leven hebben. Terwijl de journalistiek die dat zou moeten volgen wat daar gebeurt... juist in kwaliteit achteruit holt. Dat is een enorm tegengestelde beweging eigenlijk. Ja, en dan word ik altijd heel zenuwachtig als, als uh, uh, zeg maar onderzoeker. Dan denk ik, uh, oh, het is misschien wel goed om dat onder te brengen... onder een politiek bestuur wat minder goed geobserveerd wordt. Als overheid is dat wel prettig natuurlijk dat je niet zo gecontroleerd wordt. Terug in de Goudse politiek, een reportage van Omroep West. Het begint allemaal met een zwarte map en een iPad. Ik geloof dat de meeste media-aandacht van de laatste tijd... is gegaan naar een gestolen iPad. Ja, maar die, die affaire is opgelost. Treft hij een document aan met explosieve informatie. Het is verboden om daarover te praten. Wat, wat maar, moeten de burger dan ja. daarvan denken... Als, als het niet over die belangrijke thema's gaat... waar de gemeente ook over beslist, maar dat je vooral leest over... Dit soort zaken. Dat is een hele nare en vervelende zaak geweest. En eh, dat burgers dat ook meegekregen hebben. En zeggen van nou ja, wat gebeurt daar nou allemaal in dat huis van de stad? Ze zijn tot een consensus gekomen en die zaak is opgelost. U bent ben er wel klaar mee, hè? Ik ben... ja, de... ja, inderdaad. Ik wil er ook voor de rest niks meer over zeggen. Oh, de Morgen, sommige regionale kranten sparen bij bezuinigingen het regionieuws. Ten koste van landelijk en buitenlands nieuws. De zuinigingen zijn bij ons met name op de centrale redactie uh, gevallen. En, uh, de, de achterliggende gedachte was onze kracht ligt in de regio. Dus daar moeten we zoveel mogelijk mensen overeind houden. <lacht> KRO en CRV, Radio 1, De Ochtend. You're not the type, type of girl to remain with the guy with the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart. was dat een fun by me. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met een 17-jarig talent. Joep van der Hagen, zo heet hij, hij komt uit Rosmalen. Dat ligt bij Den Bosch natuurlijk. Wordt nog eens verkeerd uitgesproken, Rosmalen. Rosmalen. Maar het is Rosmalen. Rosmalen. Ja, dus ja. ik deed het goed. Maar dat komt omdat ik ooit bij de NOS Nieuwsdienst heb gewerkt... en er was een collega van ons, mm -hmm. Dor Dorot Megens, die woont daar... en die sprak ons daar altijd streng op aan als we weer eens <laughs> iemand Rosmalen zeiden. Nou, ik niet, hoor. Dus, uh... nee, heel goed. Uh, Joep, Wat doe je? Uh, wat, wat ik voor school doe, of? Ja? Uh, ja, ik uh, studeer bouwkunde, mbo. En... Uh ja, wat doe ik voor de rest nog meer? Een beetje met mijn vrienden, een beetje sport. Uh... Ja, nee, ik zie je, je bent behoorlijk uit de kluiten gewassen. Je ja, dat klopt. hangt wel eens aan de gewichten. Ik, ik hang wel eens aan de gewichten, ja. Nou, goed, man. Hé, hey, we gaan kijken, want uh, dat is ook een soort uh, gewichtheffen natuurlijk. Even uh -huh. dat nieuws gewoon goed duiden en zo. Uh -huh. uh, we gaan kijken of je dat nieuws goed hebt bijgehouden. 40 punten ja. is de score die gisteren is neergezet. En we gaan kijken of jij daar overheen komt. Eerst de nieuwsfactor, daar komt hij. Okay. Voor Nederland is het de druppel. De Nationale Nieuwsquiz. De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Oeganda wordt deel stopgezet. Het parlement had de wet al eerder aangenomen. De president heeft nu zijn handtekening gezet. En dus schort Nederland hulp aan de Oegandese regering op. Met uh, Gloria Gaynor erbij en this is my life. Uh, de Oegandese president Museveni heeft gisteren een nieuwe, zeer strenge anti-homo-wet ondertekend. En Nederland heeft daarom de geldkraan dichtgedraaid. Hier is vraag 1. Hoe heet de minister die gisteren bekendmaakte dat Nederland 7 miljoen aan ontwikkelingsgeld aan Oeganda opschort? Hoe heet die minister? Nee, geen idee. Nee, idee. Jij weet het niet, hè? Nee, nee. Minister Ploemen is dat. Uh, die is van ontwikkelingssamenwerking. Die 7 miljoen van Nederland die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van het justitieapparaat... dat juist zich nu dus schuldig maakt aan uh, homofobie. Uh, in totaal stuurt Nederland zo'n 23 miljoen naar Oeganda. De rest van het bedrag blijft wel beschikbaar. Vraag 2. Homo's in Oeganda die lopen het risico de gevangenis in te moeten als ze worden betrapt. Hoeveel jaar cel kunnen ze krijgen voor een eerste vergrijp? 14 jaar. Dat is goed. Worden ze daarna nog een keer betrapt, dan kunnen ze zelfs levenslang krijgen. Staatssecretaris Steven heeft vanochtend laten weten... dat hij het asielbeleid voor Oegandese homo's gaat versoepelen. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. De politie heeft nog geen idee waar het duo uithangt... dat de afgelopen twee weken een spoor van geweld achterliet... in het oosten van Nederland. Eenheden uit Nederland en Duitsland zoeken het voortvluchtige stel. De twee worden gezocht voor zware mishandeling, ontvoering... en een serie overvallen. En die twee worden nu al een beetje uh, liefkozend... Uh, maar eigenlijk geheel onterecht. die term Bonnie en Clyde genoemd... want het gaat om een man en een vrouw. Die man is 25, maar hoe oud is die voortvluchtige vrouw? Uh, 19. Dat is goed... Ze heet Antonio Marcos van der Ploeg en Enise Merve Birkan of Birchan. Vraag 4. Het duo gijzelde gisteren een gezin in Enschede en ontvoerde de vader van dat gezin. In welke Duitse plaats liet er de tweede gegijzelde vader achter? Ja, uh, hasde of zoiets? Nee, dat is het niet. Het is Ahaus. Ahaus. Het is zeer waarschijnlijk nu in Duitsland en wordt gezocht door zowel de Nederlandse als de Duitse politie. We gaan naar vraag 5, dat is weer een geluidsfragment. En de vraag is heel simpel: wie is dit? Nou, het gaat erover dat ik uh, vind dat, het, uh, dat een bepaald aantal, zeg maar, aantal regelingen, die, uh, bijvoorbeeld er is geen vangnet voor van topsporters na hun carrière en er is ook geen pensioenregeling voor topsporters. Dat is eigenlijk met name waar ik voor pleit. En Groen. En Groen, ik ben net zo arm als jij, hè? Ja, bijna. Ja. Ja. Ik heb het gisteren gezien, maar hij heeft nog wel even te gaan. Ja, hij heeft nog wel even te gaan. Ik zal maar uitkijken jongens, hij in de buurt is. Uh, Henk Grol, uh, hij wil dat minister Schipper serieus werk gaat maken... van een uh, pensioenfonds voor topsporters. Hij zou ook graag zien dat topsporters uh, geen belasting hoeven te betalen... over de bonussen die ze verdienen. Vraag 6. Namens de VVD reageert een Tweede Kamerlid... en oud roeister op deze plannen van Henk Grol... Volgens dat Kamerlid hoeven sporters niet aan een overheidsinfuus. In haar eigen tijd als roeister moest ze zelfs haar oranje shirt nog inleveren. Om welke 2VD twee Tweede Kamerlid gaat het hier? En tevens Oud Roeister. Ja, ja ik heb het net nog gelezen, maar ik... Uh... Je weet het niet, hè. Nee, nee, nee. nee. Het is helemaal Helma neperus. Nee. Er ziet overigens wel iets in dat speciale pensioenfonds. En ook de PvdA ziet wel wat in zo'n pensioenfonds voor topsporters. Dus wie weet gaat dat er wel komen. We gaan naar de laatste vraag. Je kunt daarmee nog vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet in persoon, maar we zoeken een onderwerp. Hmm. Zo gauw je weet wat het is, roep je stop. En dan zetten we de teller met de punten ook stil. En dan kijken we hoeveel er nog bij komt. Nogmaals, het gaat om een onderwerp. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier, welkom thuis. 3. Snelheidsduivels weten mij elk jaar weer te vinden. 2. Ruim 10.000 mensen kwamen gisteren op mijn feestje af. 1. Met een uurtje vertraging kon ik gisteren toch de Olympische oh. sporters op mijn markt laten huldigen. De vertraging van het vliegtuig. Ja. Nee, maar dat, ook dat is niet goed, want oh, we dat zoeken. Dat is niet goed. Nee, ja, goed, je, dat, dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Nee, het ging om Assen in dit geval. Oh, Assen, ja. Dus de duidelijk. plaats Assen. Uh, dat was de thuisstand. Hè, de thuis, welkom thuisstad uh, 2014, mm -hmm. uh, die, uh, die de Olympiërs dus mochten ontvangen. Uh, Assen is ook het evenement van de TT. Uh, dus vandaar die andere aanwijzing. Uh, nou ja, we hebben het allemaal meegekregen. Ze zijn daar gisteren goed en zorgvuldig aangekomen. Ja. Uh, je komt op uh, drie. En dat betekent dat we er zometeen 14 moeten hebben... om in ieder geval over de hoogste score van nu heen te gaan. Nee. Dat is 40. Dus dat is nog wel even een uitdaging. Maar dat kan wel in de tijd die we hebben, namelijk 90 seconden. Ik stel de vraag, moet hem wel helemaal stellen. Dan het antwoord of pas. Daar komen ze, Joep. De Nationale Nieuwsquiz. Welk Nederlandse bedrijf gaat een chassis voor Alfa Romeo maken? Uh, oh ja, uh, net kan... Nee, het is De snelheid op de snelwegen A10 en A13 wordt verlaagd... naar hoeveel kilometer per uur? kilometer per uur. Ja, dat is goed. Welk land gaat haar leger verkleinen tot het niveau van voor 1940? Amerika. Dat is goed. Welk evenement wordt morgen opgenomen op de nationale erfgoedlijst? Pas. Nee, Nijmeegse Vierdaagse. Wat voor bedrijf spond sinds kort de dode spelmomenten bij Pax Zwolle? Uh, pas. Is een uitvaartonderneming. Oekraïense oud-premier Timoshenko zal zich aan haar rug laten behandelen in welk land? Duitsland. Dat is goed. Oud-minister Jan Pronk stemt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op welke partij? GroenLinks. Goed. Welke Nederlandse Olympiër strijkt de hoogste bonus op? Pas. Iedereen Wüst. Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt hoeveel procent van de ontwikkelingsgelden in Nederland besteed? Uh, 95. 15 maar. 15. Welke oud-neuroloog gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf? Dat is goed. Het interim-kabinet van welk land is opgestapt? Uh, Egypte. Goed, Tennis Timo de Bakker is in de eerste ronde van het toernooi... in welk land al uitgeschakeld? was? Dubai. Welke chatdienst is op de vingers getikt... door het College Bescherming Persoonsgegevens... WhatsApp? omdat ze ook nummers van niet-gebruikers niet opslaan? WhatsApp. Goed, premier van welk land trekt de legitimiteit... van de nieuwe machthebbers in Oekraïne en zich in twijfel? Rusland. Dat is goed. Welke club betaalt 13 miljoen euro aan de Spaanse fiscus... om eventuele onrechtmatigheden rond de transfer van Nijmar te ontdekken? Ook oh, Barcelona. Ja, dat is goed. Passagiers van een cruise-schip... ...van de Holland-Amerika-lijn. zijn mogelijk het slachtoffer geworden van welk virus? De norovirus. Ja, dat is goed. Die tellen we er nog wel even bij. Um, je moest er 14 hebben. Ik heb er 13, 12. Het zijn er zelfs iets minder. Oh. Maar je kwam toch nog aardig in de buurt. 10 namelijk. Nou. komt op een totaal van 30. Dat betekent dat je niet de hoogste score hebt deze week... ...maar mm -hmm. wel de kaarten voor beeld en geluid. En we doen daar ook nog die DVD-serie Penosa bij. Dus veel plezier ermee. Ja, dankjewel. En de groeten. Ja, de groeten. Joep was dat, 17 jaar. Hij deed mee in de Nationale Nieuwsvis. U kunt zich ook aanmelden via het mailadres of via de site. Zometeen de Nieuws BV. Prettige dinsdag. Juranet. Help je voordelig met de wet. Nu voor maar 25 euro. Ga naar juranet.nl We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt. Daarom is Deltaloid ervan overtuigd dat je de risico's goed moet kennen. Wij beleggen volgens het principe...